Week 20 in het online programma Rozenkruis Nu heeft als thema Een tafelronde van de Heilige Graal heeft zich van haar taak gekweten. Merlijn was de grote ingewijde in de mysteriën van de druïden. Daarom wist hij wat er zou gaan gebeuren. Volgens legenden had hij toegang tot alle levenssferen en kon hij de voorwaarden scheppen, waaronder Arthur, die later koning in Engeland zou worden, ter wereld kwam. Merlijn werd adviseur van de jonge koning en samen brachten zij vrede en welvaart in het land. Toen de graal naar Engeland was gebracht, had Merlijn instructies gekregen een tafelronde te stichten. Koning Uther Pendragon, de vader van Arthur, had hem gevraagd deze erfenis door te geven aan zijn zoon. Arthur zou geschikt zijn om deze taak te verrichten. Hij zou een nieuwe broederschap oprichten en daarin allen bijeenbrengen die door hun woord en daad het kwaad bestreden. Merlijn verschafte Arthur het magische zwaard Excalibur, om voor de goede zaak te gebruiken. De dragen van dit zwaard, geschonken door de dame van het meer, was onoverwinnelijk. Er zijn vele legendarische verhalen uit de middeleeuwen, die nog steeds een diepe indruk kunnen maken op de mens van nu... omdat ze worden ervaren als voeding voor de ziel. De vertellingen over de Britse koning Arthur... en zijn ridders van de Ronde Tafel... behoren daar zeker ook toe. Ze spelen zich af in een ver verleden... dat veelal romantischer wordt voorgesteld dan het was. De idee dat een groep mensen op basis van vrijheid, gelijkheid en broederschap, gecoördineerd en toegewijd samenwerkt voor de realisatie van een hoog ideaal, dat ten goede komt aan de hele mensheid, kan iets in de mens wakker roepen. Er kan een besef ontstaan van de verbondenheid met alles en allen dan groeien het gevoel van verantwoordelijkheid en de innerlijke drang om de eigenvaardigheden en talenten in te zetten voor het grote geheel. De verhalen over koning Arthur en zijn tafelronde gaan niet alleen over het bevorderen van goedheid, waarheid en gerechtigheid in de samenleving. Naast deze humane of horizontale dimensie is er ook duidelijk een geestelijke of verticale dimensie te onderscheiden. Dat blijkt uit het feit dat er ridders op zoek gaan naar de heilige graal. En dat deze wordt gevonden door de ridders Galahad, Parsifal, Bors en Lancelot. Volgens sommige genden is de heilige graal de schaal of de beker die gebruikt is tijdens het laatste avondmaal waarin Jozef van Arimentea het bloed van de gekruisigde heeft opgevangen en die via Frankrijk naar Engeland is gebracht. De essentie van de heilige graal is echter niet materieel, maar geestelijk. De graal is primair een krachtlijnenstructuur die in de mens of in een groep mensen in een tafelronde van de heilige graal, tot stand kan komen, waardoor een hechte binding met het geestveld, met de goddelijke wereld, tot stand kan komen en kan worden onderhouden. En hoe kunnen we het bijzondere zwaard zien dat de mens onoverwinnelijk maakt? Het is het vernieuwde slangenvuurstelsel dat tot stand komt in de mens die de weg van de gnostieke mysteriën gaat. In het ruggenmerg circuleren dan geestelijke krachten uit het veld van de oermoeder die bescherming en verlichting bieden.